Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als u ontevreden bent over het groenonderhoud of ideeën over snelheidsbeperkingen heeft ergens in Goorlen... dan kunt u dat zomaar vatten in een beeld voor een fotowedstrijd in het kader van de Dag van de Democratie. U kunt het discussiepunt digitaal vastleggen met een camera of een smartphone. En dan kunt u het naar de gemeenteraad sturen... Op 9 september, de Dag van de Democratie, kan er met het beeld als leidraad over worden gesproken met raadsleden. De organisatie van de Dag van de Democratie in Goorlen wil op die manier inwoners hun zegje laten doen over alles wat er leeft in onze gemeenschap. Ze koppelen er zelfs een prijsje aan voor de winnaar. De foto's moeten wel op 6 september binnen zijn met uitleg en motivatie. Tijdens de Dag van de Democratie wordt een selectie van de inzendingen tentoongesteld... en zijn er veel activiteiten in en rond het gemeentehuis in Goorlen. Marco Staps ging het centrum van Goorlen in... en vroeg daar aan de mensen wat ze wilden veranderen. Dit in het kader van de Dag van de Democratie. Stel dat u op de stoel zou zitten van een gemeenteraadslid... Ja, nee.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 Waar, waar, ja, waar het druipt van de hondenpoep. Dat is verschrikkelijk. Qua ogen oogendeelte Ze zijn zo onbespaard. Belangrijk dat de jeugd, net als hij natuurlijk, fijn in Goorlen kunnen blijven wonen. Dus belangrijk dat ze goed ja, schoolvoorzieningen, veilig verkeer naar school kunnen gaan. Tot besluit het weerbericht in de regio Goorlen en Riel. Temperaturen vandaag gemeten. 28 graden. Morgen en vrijdag ligt de temperatuur om de beide 24 graden. Komend weekend wordt een zonnig weekend met 24 tot 25 graden. Vannacht koelt het af naar 16 graden. De wind komt uit het oosten en is kracht 3. En de luchtvochtigheid ligt op 49 procent. Nog even een weerfeitje. Op deze dag in 2001 was het 29 graden. En op deze dag in 1993 was het 6 graden in de regio Goorlen en Riel. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl